De rechtbank heeft de drie verdachten lage straffen opgelegd dan het openbaar ministerie had geëist. Volgens de rechtbank komt dat door de jonge leeftijd van de overvallers. En bovendien hebben ze tijdens de zitting spijt betuigd. Daarom moeten ze ook kans krijgen om na het uitzitten van de straf een nieuw leven op te bouwen. De rechter rekende de twee overvallers en de chauffeur wel zwaar aan... dat ze hebben geschoten om na de overval weg te kunnen komen. De 22-jarige chauffeur zegt dat hij niet wist wat zijn vrienden van plan waren. De politie kan nog niks zeggen onder welke omstandigheden... vanochtend een lichaam is gevonden in een bos bij Wassenaar. Er wordt eerst sexy verricht voordat er meer kan worden verteld. Het gaat waarschijnlijk om de 13-jarige NS... die sinds gisteravond wordt vermist. Maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Op de school van de vermiste jongen, het Alderbert College in Wassenaar... vervallen vanmiddag alle lessen. In de verklaring van de school staat dat de onzekerheid groot is... en dat er veel emotie is. Volgens buurtbewoners lag het lichaam aan de rand van het bos... waar veel mensen hun hond uitlaten. Bij Zutphen is vanmiddag een vrachtschip tegen de oude IJsselbrug gevaren. Rijkswaterstaat heeft meteen daarna de brug voor auto's en treinen afgesloten. We willen graag echt even onderzoeken of er schade aan die brug is en dan aan de hand daarvan besluiten of de brug weer opgesteld kan worden... of dat er misschien schade is die hersteld moet worden. De oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend. Er is een poging gedaan om de Tsjechische schipper te ondervragen... maar door de taalbarrière heeft dat nog niets opgeleverd. Treinreizigers tussen Deventer en Den Bosch... moeten voorlopig reizen via Utrecht Centraal. De Nederlandse bevolking is vorig jaar maar weinig gegroeid. Er zijn 35.000 mensen meer geboren dan er zijn gestorven. Dat is het laagste aantal sinds 1871. Het CBS over de grootste oorzaak. De stijging deed zich vooral voor in het begin van het jaar. In het begin van het jaar hebben we een lange koude periode gehad. Een extreme koude periode. En, en, en we zien uit ervaring en in de cijfers... dat inderdaad uh, het aantal sterfgevallen vaak oploopt als het erg koud is. En dat is nou ook gebeurd. Het aantal geboorten jam juist af en kwam uit op 175.000. En dat is het laagste aantal sinds de jaren 80. Volgens de CBS stellen vrouwen het krijgen van kinderen uit... door de economische onzekerheid. En verder daalde de immigratie voor het eerst sinds 2006. In totaal wonen er nu bijna 16,8 miljoen mensen in Nederland. Krijgt u nog het weer. Vanmiddag trekken vanuit het noordwesten winterse buien over het land. Vooral in de westelijke helft en in het zuiden. Tussendoor is er soms zon en de temperatuur loopt dan op naar 4 à 5 graden. Morgen droger, meer zon en een graad of 3. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De SP vindt... D66 wil uit voorzorg... Dat wij als land die morele plicht hebben... Om nu... Productie uit het Groningerveld terug te brengen. Letterlijk gas terug te nemen. Ik ga niet nu een besluit nemen. En dat houdt dus in dat ik de huidige onzekerheid die er in het gebied is... Dat ik die met een jaar verleng. Ik kan het niet mooier maken. Ja, even stond het gas hoog onder de ketel in de Tweede Kamer. Maar minister Kamp gaat niet acuut ingrijpen in de gaswinning. Er komen eerst elf onderzoeken die 1 december klaar moeten zijn. Nou, de vraag is natuurlijk, is het Noorden dan tevreden? Dat vragen we aan de Groningen Provinciebestuurder Pieter de V. Mesdag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Tevreden? Nou, wij zijn natuurlijk uh, eigenlijk zeer teleurgesteld dat de onzekerheid uh, waar wij uh, sinds. Uh, uh, een paar weken in verkeer. Niet is weggenomen nee. op dit moment. Nee, want die onderzoeken die nemen die onzekerheid niet weg. zeg die, Nou ja, voor, voor dit moment in ieder geval niet. Wat de minister heeft toegezegd is dat hij uh, gaat onderzoeken. Eigenlijk heeft hij de toezeggingen die hij eigenlijk in het gebied heeft gedaan herhaald hier uh, tegenover de Tweede Kamer. Uh, daar zitten een aantal positieve elementen in, overigens, dat wil ik ook niet verbloemen. Maar tegelijkertijd de onzekerheid en de kans op zware aardbeving wordt voorlopig niet weggenomen. Met De Dijk maakt hij zich onsterfelijk in de Nederlandse popmuziek. Nou ja, bijna. En nu heeft hij in zijn eentje muziek uitgebracht. Huub van der Lubbe, hij is bijna 60 en gaat voor het eerst solo. Dat klinkt een beetje als een midlife crisis die een motor aanschaft, maar is dat ook zo? Vastgoedondernemer Erik de Vlieger die deed jarenlang zaken met de vastgoedpoot van SNS. En hij kent de bankenwereld van binnenuit. Ja, hoe is het om met de kennis van nu terug te kijken? Heel apart. Er zijn heel veel gekke dingen gebeurd waarvan ik geprobeerd heb die aan te duiden de laatste dagen. En heb gisteren ook naar het debat gekeken? Ik heb gisteren heel naar het debat gekeken. Ik heb live op Twitter mijn verslag gedaan. En uh, ja, ik heb met veel, veel uh, zeg maar, aandacht geluisterd. En met Messelink van de natuurbeschermingsorganisatie Arosha neemt ons mee in, de won in het wonderlijke nieuws uit de natuur. En dichter bij de dag is vandaag Tim Pardijs. Hij bekende al op fan, een groot fan te zijn van Huub van der Lubbe. Ja, en uh, ook Anneke van Giersberg is hier aanwezig. Zij is kandidaat voor een Edison, net als de band die u de afgelopen dagen hier in de uitzending hoort. Uh, de cd van Huub van der Lubbe, dat is de radio 1 cd van de week. En u kunt er eentje winnen, mail ons met een mooie reden. Ga dan naar de website ditisdedag.nu, onze Facebookpagina. Of reageer op Twitter via de hashtag DIDD. Gisteren en vanochtend is in de Tweede Kamer gesproken... over de gaswinning in Groningen en de risico's op aardbevingen. Ik ga daarover praten met twee gasten. Jan Vos van de Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid... en Pieter de VMS-dag, u hoorde hem net al. Gedeputeerde van partij D66. Ja, u bent uh, provinciebestuurder van Groningen en u ja. was erbij natuurlijk, uiteraard. Want het gaat over uw provincie. En u zei net al, ik ben niet helemaal gerust... maar ik denk dan elf onderzoeken, dan, dan wordt er in ieder geval aandacht aan besteed. Ja, dat is, dat is waar. We zijn wat dat betreft niet ontevreden over het feit... dat het nu echt serieus wordt opgepakt. Maar maar wij hebben natuurlijk wel drie elementen om mee rekening te houden. Dat is in eerste instantie de veiligheid. De tweede is de schade. Maar ook de, het voorspoetsgedeelte wat eraan zit, daar willen we ook rekening mee houden. En daar moet ook rekening mee gehouden worden. En als je nou kijkt naar het schadeaspect, daar is heel veel onderzoek op gericht. Wat de veiligheid betreft is er, komt er nu een onderzoek om te kijken of het mogelijk is daar verbetering in te brengen. Maar dat weet men nog niet zeker. Uh, en die onderzoeken die zullen pas over een jaar uh, duidelijkheid opleveren. Dat is best lang, zegt u. En dat is best lang, want het is, een, een groot, zoals de dus, uh, toezichtstaatsmijnen dat formuleert... Een, een groot risico op dit moment wat, uh, wat plaatsvindt in de provincie Groningen. Ja. Ja. Jan Vos, Partij van de Arbeid. Hoe heeft u naar de minister geluisterd? Ik heb uh, begrepen van de minister dat hij deze problematiek heel erg serieus neemt. En ik heb met name uh, goed geluisterd toen hij uitlegde... dat het terugbrengen van de winning nu geen oplossing is voor de bevolking. Nee, want dat zijn een aantal die partijen zin... die, dat, die dat zeggen. Hè? Ja, die zeggen van, doe maar, het maar wat minder. Ja, maar als je dat... Uh, kijk, je moet het terugbrengen, heeft het, zoals het op de mijne gezegd... zo snel als realistisch mogelijk. En het is niet zo realistisch om nu te zeggen... we brengen het gewoon maar even terug. Sterker nog, het is ook heel goed mogelijk... dat daardoor juist de kans op bevingen groter wordt. We weten dat gewoon niet precies. En daarom heeft de minister gezegd... ik ga dat nu eerst onderzoeken. En bij mij stond dan, en bij mijn partij stond boven, bovenaan... dat dat onderzoek onafhankelijk moest zijn. Dus dat niet de NAM... Uh, die daar in het gebied geen goede reputatie heeft, nu dat onderzoek mag verrichten. Maar dat er een onafhankelijke uh, stuurgroep komt. met ook iemand uit de regio die daar een belangrijke rol in vervult. en een buitenlandse partij, MIT uit de Verenigde Staten. die daar dus uh, toezicht gaan houden op, op het feit dat er echt een heel goed onderzoek diepgravend komt. en dat blijkt ook al uit het feit dat er elf deelonderzoeken zijn. Ja. om te kijken wat is er nu precies aan de hand en hoe zorgen we ervoor dat de veiligheid van de bewoners van Groningen. in de toekomst zo goed mogelijk gegarandeerd is. Ja. En is en, het dan uitpraten. En tegelijkertijd ook dat mensen in Nederland hun huizen kunnen blijven verwarmen. Want dat is wel even de keerzijde van de medaille. Op het moment dat wij daar gewoon maar de kraan dichtdraaien... zoals door d 60 dan gezegd wordt... Ja, dan betekent dat ook automatisch dat mensen gewoon hun huis niet kunnen ja. verwarmen en niet kunnen koken. Ja, meneer De veen het ja. klinkt dan toch een beetje alsof u, ja, het is pech voor u dat u dan in Groningen woont... maar de rest van Nederland moet gewoon zijn huis kunnen verwarmen. Voelt dat ook zo? Dat, dat voelt zeker zo. Uh, uh, het betekent feitelijk dat je een behoorlijk negatief uh, ge uh, geladen gebeurtenis uh, in een beperkt gebied uh, toelaat in het kader van het algemeen belang. En uh, wij vinden serieus dat daar heel goed over moet worden nagedacht. Dus als je die afweging maakt dat er een algemeen belang is wat de veiligheid in een bepaald gebied... Uh, uh, behoorlijk uh, uh, de, de, de risico's op, uh, op aardbeving behoorlijk uh, vergroot... dan vinden we ook dat er ruimhartige uh, andere maatregelen tegenover hoort staan. Betekent dat dat u gewoon meer geld wil? Nee, het betekent gewoon dat de schade sowieso vergoed moet worden. Dat, en dat is ook toegezegd overigens. Ja. Dus ik ga ervan uit dat dat goed komt. Spreekt ook voor zich. Maar dat al het andere nadeel... en dat staat er voor gedeeld ook een stukje voorspoed in de weg... en de kansen die het gebied wel degelijk op dit moment al heeft... Maar die, waar duidelijk ook een belemmering in wordt opgeworpen... dat die ook op een of andere manier worden opgelost. En dat is een van, een van de elementen die we natuurlijk naar voren hebben gebracht. Los natuurlijk van, als je die veiligheid hebt... dat er echt concrete maatregelen, dat er, er uitzicht op is... die die veiligheid dan op een andere manier... dan in plaats van de gas, uh, gaskraan wat dichtdraaien... Uh, in voldoende mate uh, uh, behartigt dat belang. Ja. Maar, maar levert het u ook niet heel veel werkgelegenheid op in het noorden? Uh, vanzelfsprekend werken 1800 uh, mensen werken nou bij, de, bij de NAM. Uh, dus daar zit natuurlijk ook wel een positief effect uh, zit eraan Dat onderkennen wij ook. En wij willen wat dat betreft ook absoluut niet zeggen... dat uh, de gaswinning ons, uh, ons helemaal uh, uh, geen voordeel oplevert. Maar als je dat vergelijkt met het algemeen belang en het voordeel wat daarin zit... dan spreken we echt over een, een heel klein, heel klein, heel klein voordeel... wat in een gebied neerdaalt ten opzichte van het grote voordeel... wat de rest van Nederland daar aan ja. ondervindt. En dan denken wij van ja, als je dan tegelijkertijd ook een negatief aspect... daar laat neerslaan bij ons in het gebied, dan hoort daar in ieder geval iets bij of dat nou geld is, of een ander soort zaken, uh, die dat negatieve effect uh, ja. opvindt. Ik vond het overigens nee, heel even, aardig... Ja, mag ik u even onderbreken? want de partijen hebben daar ook wel het een en ander over gezegd. Ja, Jan Vos, want uh, Max van der Berg, de commissaris van de Koningin in Groningen... die heeft ook al gezegd, een beetje wat meneer de Veemersdag nu ook zegt... ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar wij, wij profiteren gewoon eigenlijk... ook veel te weinig als provincie, dus we willen gewoon geld. Is dat niet ook heel reëel? Nou, het is zeker, uh, voor een deel is het zeker uh, reëel dat daar waar schade is opgetreden als gevolg van de gaswinning dat daarvoor mensen vergoed worden. Daar zijn nu ook regelingen voor. Als je schade hebt aan je huis, dan wordt die schade vergoed. En als je het niet eens bent met die schade... dan kun je een tweede taxateur inschakelen. Als je het dan nog niet eens bent, dan uh, zullen we uh, nog een, een nieuw... Uh, dat hebben we vandaag besloten, een, een nieuw soort ombudsman in het leven roepen... waar je dan terecht kunt. Ja, maar dat is bij schade, dus, hè? Maar los van die schade? Ja, uh, en, en dan, is, dan is de vervolgvraag... Is, uh, hoe zit het met de dijken in Groningen? Uh, hoe zit het met, met andere waterbouwkundige werken? Hoe is het bijvoorbeeld met de chemische industrie? Uh, dat, dat zijn allemaal heel belangrijke elementen. Dat noemen we dan indirecte uh, schade... En eh, als die eh, in de toekomst mogelijke wijze gaat optreden... want ook dat weten we niet zeker. En ook dat is onderdeel van de onderzoeken die nu worden uitgevoerd. Dan zal die schade vergoed moeten worden. Hm. Dus in die zin ben ik het zeker bij mijn partijgenoten eens. Maar ik vind dat we eerst heel goed moeten kijken... wat is er nu aan de hand. En dat doet de minister ook. Elf onderzoeken. Iemand uit de regio die leidend wordt daar om die onderzoeken aan te sturen. Ik vind dat echt buitengewoon eh, eh, ja, ruimhartig eh, gekeken wordt nu naar wat er nodig is. Maar niet van tevoren gaan roepen nee. eh, geld, geld, geld. Want maar wat dat is. Dus de ja, grond is maar ook niet in elkaar, we, zo heb ik ze niet dat... leren kennen. Maar van de Van den Berg ik zei 1 miljard, heel... hè? Nou, dat, ik heb het uh, daar met Max van den Berg ook over gehad. En hij heeft gezegd, zo heb ik het ook niet bedoeld. Hij zegt, oh. ik heb gezegd, dat hij, moet goed gekeken, nee, hij moet goed gekeken worden... naar wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Schies. En dan praten we vervolgens ook over de middelen die, die daarbij horen. Want ja. vanzelfsprekend, wij hebben als Nederland daar... 200 miljard, ruim 200 miljard euro uit de grond gehaald ja. aan gas... Dat, heeft, dat doen we sinds 1963. En Groningen hebben daar in toenemende mate schade van ondervonden door compactie, bodemdaling en nu door bevingen. En die bevingen nemen in Aard en ernst een omvang toe. Ja, dus dus ja, is... daar, moet een, daar ja. moet een afdoende compensatie, schadevergoeding tegenover staan. Maar we moeten eerst kijken wat er echt aan de hand is en dan het geld wat daarbij hoort, ter beschikking stellen. Ja, en wat dat betreft ja, was ik ja, zeer tevreden vandaag... het inblik van minister Kamp. Ik kom wel een beetje lastig tussen. Hey. Meneer de veen uh, vindt u dat ook? Of zegt u net als, uh, als de commissaris van de Koningin... nou, doe maar alvast 1 miljard, want uh, we zijn er toch niet helemaal gerust op? Z of bent u het eens met meneer Vos die zegt... nee, eerst onderzoek en dan bepalen hoeveel? Ik ben het met beide opmerkingen niet eens. Uh, uh, als de heer Vos het heeft over dijken en uh, chemische industrie... waar aanpassingen aan moeten uh, komen... dan is dat gewoon directe schade als gevolg van gas gaswinning. En het zou heel, überhaupt heel merkwaardig zijn... als daar de lokale bevolking voor zou moeten opdraaien. Terwijl het algemeen belang uh, meer dan 20 miljard... 20 20, 20 20 u, u, u zegt dat daar schade is opgetreden, maar waar kunt u mij dan aanwijzen waar die schade is? Dat, dat weten we op dit moment niet. Nou, wat ik, ik juist zeg is, we moeten daar zorgvuldig naar kijken... zodat we alle mogelijke schade die er nu is, en de schade die in de toekomst kan optreden... en de manier waarop we die schade ja. kunnen voorkomen, ja, maar dan, komen, dan wil ik dat toch even goed mijn verhaal in kaart afmaken voordat u mijn zendtijd opmaakt. Oh, oh, het is onze zendtijd, Mijn excuus aan de U bent publiek omroepen, of niet? Ja, spreekt u maar door, meneer de Verme op zo'n manier maak ik daar geen gebruik van. Maar eh, het gaat er wel natuurlijk om de risico's in kaart te brengen. En alle schade die daaruit blijkt, hoort vanzelfsprekend vergoed te worden. Dat heb ik al gezegd. Maar mm -hmm. daarnaast zit ook nog een stuk imago-schade. Wij merken nu al dat er een aantal bedrijven aarzelen om hun investeringen door te zetten in, in het gebied. En dat is, dat is breder dan uh, het epicentrumgebied. Dat is echt hele grote schade in een gebied... wat echt een economische voorspoedlijn heeft ingezet de afgelopen tijd. Maar het is toch een gebied wat ontvolkt en zo? Het is tegelijkertijd een gebied wat het ontvolkt... Uh, maar tegelijkertijd zien we juist dat gebied nu aan het opkrabbelen. Uh, de Eemshaven loopt vol met bedrijvigheid enzovoort. Maar het zijn juist die bedrijven die op dit moment uh, een aarzeling vertonen. Tegelijkertijd is het zo dat de mensen die er wonen hun woningen natuurlijk in waarde extra zien dalen. Daar heeft de minister overigens wel een, uh, een, uh, een toezegging op gedaan. Maar ik denk van het zou veel mooier zijn als je dat gebied dezelfde status op zijn minst terug kunt geven. als dat het, dat het had. En ik vind het persoonlijk, maar dat vinden wij eigenlijk in Groningen allemaal. want dat hebben we ook opgeschreven: dat als er mijnbouwactiviteiten ergens plaatsvinden, dat het niet zo moet zijn dat het alleen maar halen is uit het gebied... maar dat het ook een stukje brengen moet zijn. Ja, dus het is niet, alleen maar, niet alleen maar compensatie van het, schade, maar u wilt ook gewoon... Er moet ook, ook, ook een voordeel neerslaan in het gebied. Uh, dat, dat vinden wij serieus. En, en zeker niet een nadeel, zoals nu het geval is... Okay, dat is los van de schadevergoeding. Okay. Goed. Nou, U moet allebei nog even wachten op de minister. Hartelijk dank, Jan Vos en uh, Pieter Veemesdag. Heel graag, graag gedaan. Uw van der Lubbe, goedemiddag. Goedemiddag. Bijna 60 en nu solo... Bijna 60, maar nog steeds geen 6. <laughs> en die, die midlife Chrysler die voor het eerst... Ja, ik een... hoor dat je dit noemen, maar Klopt uh, het? ik hoor bijna 60, dus als dit betekent dat ik 120 word, prima. Vind je het goed, ja. Je gaat voor ons zingen. Ze is een vrouw. Als je denkt hard te begrijpen, zit je er verschrikkelijk.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 Zei zo'n vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Zei een vrouw, zei zo'n vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Zei zo'n vrouw. Beter dan jij zelf begrijpt zij wat er allemaal bij jou van binnen woelt. Wat ze wil dat weet ze niet altijd, maar wel precies hoe zij het voelt. Zij kijkt anders naar de dingen, niet zo van voor, meer van zij. Zij heeft eigenlijk niet veel nodig, maar wel graag iedereen erbij. Ze is een vrouw, dat luistert nou. Dat luistert nou. Ze is een vrouw, ze is een vrouw. Dat luistert nou. Dat luistert nou, ze is een vrouw, ze is zo'n vrouw, ze is zo'n vrouw, ze van der Lubben ze is een vrouw, kom rustig aan tafel zitten als je wil, klopt het een beetje Anneke van Giersbergen? Wat de hij text. zong over de vrouw, ja? Ja hoor, alles klopt wat hij zingt. <lacht> <lacht> ik, ik vind zijn teksten heel mooi altijd. Ook in de dijk en uh, echt uh, het Vra, die 20-jurken, daar herkende ik wel iets van. <lacht> die herkende je wel, ja, maar de rest ja, ook? Ja, ja zeker. Ja. Dit is het nummer van jouw nieuwe cd, Huub, uh, uh, Stil Verlangen. En het bijzondere van de cd is dat het een solo-cd is, hè? Ja. Daar had ik nou eens uh, zin in. Om, uh, om het zelf te proberen. En ik heb er ontzettend veel van geleerd. Dus dat is uh, dan een goede zaak gebleken. Uh, wat zowel? Uh, nou, ik dacht altijd dat ik uh, een beetje op uh, puur muzikaal-technisch gebied uh, achterbleef. Omdat ik nou ja, niet zo onderlegd ben in dat opzicht. Qua muziek maken? Ja, ja, ja muziektheorie en mollen en mineur en majeur en akkoordenschema's, et cetera. Uh, maar bij deze gelegenheid, omdat ik samen met Jan Robijns zelf de productie deed... was ik dus gedwongen om uh, me wel tot te voorstellen van, uh, van de arrangeur en van de, van de muzikanten. Uh, daar moest ik iets van vinden. En bij de dijk leid je dat dan aan anderen over. Daar doen Anthony en JB en uh, al die jongens hebben er allemaal ontzettend veel verstand van. Dus dat is een beetje niet mijn afdeling. Maar uh, nu moest ik daar wel iets over vinden. En toen dacht ik, ja, ik kan wel gaan doen alsof ik er verstand van heb. Maar dat, dat slaat nergens op, maar ik, ik heb natuurlijk wel een gevoel. En dat heb ik al zolang ik muziek maak. Dus dan, dat heb ik toen heel scherp in de gaten gehouden. Als, als er een kwestie was, dan, dan is het vaak een keus tussen het een of het ander. En dan denk ik, ja, wat vind ik nou mooi? Wat vind ik het mooiste? Nou, dat duidelijk. Of geen van tweeën? Dan, nou, dat moet nog even door. worden. Maar kan je het voorbeeld, een voorbeeld geven van een kwestie? Uh, ja, nou, dat gaat dan om een loopje van een basgitaar of zo. En dan denk je, hey, nou, Anneke zal het wel weten. De ene keer denk je, ja, ja, kan, kan, kan. Maar kan is niet genoeg. Het moet mooi zijn. En een andere kwestie was... Uh, kijk, muzikanten, die willen laten zien wat ze kunnen. Ja. En ze hebben groot gelijk. <laughs> maar ik wilde nou juist een hele simpele cd maken, dus tegen een heleboel van de voorstellen die gedaan worden... weet je wat ook mooi is? Als ik nu dit of dit, of als de piano dat en dat en dat... tegen een heleboel van die voorstellen zei ik de hele tijd... ja, kan, maar waarom eigenlijk? Als je het weglaat, is het vaak mooier. En dat is eigenlijk steeds een keuze. geweest. En blijkt dat ook zo te zijn? Als je het weglaat, is het mooier? Ik vind eh, in dit geval, eh, met deze cd, Simpel Verlangen, eh, vind ik in, in hoe deze uitpakt eh, heel geslaagd. Ja? Dit is het mooiste wat Huub van der Lubbe ooit heeft gemaakt. Dat vraag je of ja, deze je. Ja, dat is een vraag. Als dus zeg ze het vraag. dan maar. <laughs> mag ik nog wat vragen? Want waarom... nee, even, mag hij even oh. zijn antwoord geven oh. nog? Is dit het mooiste wat Huub van der Lubbe ooit heeft gemaakt? Oh nee, er komt nog veel meer moois. Ja, maar tot nu toe. Ja, ik, waar, waarom moet ik kiezen? Ik, waarom zou ik moeten kiezen tussen al die andere dingen... die me dierbaar zijn en dit kindje? Waarom heb je zo lang gewacht met alleen? Ja, omdat ik me daar niet eerder uh, safe voor voelde. En bovendien, ja, ik, ik heb ongeveer de beste band van Nederland om me heen. Dus Het zou we gek zijn de als je... Meest, hebt... ja, ja, kijk, de meeste van mijn dromen... Die, die maak ik al lang al waar met de jongens van de dijk. Maar dit was een zijdroom of een, ja, mm. een aparte droom. Mm -hmm. En daar had ik de jongens... Even niet nodig. Ja, nou, maar je durfde niet, heb je ook wel gezegd. Ja, ik durfde niet. Nee, maar wat omdat is dat? ik niet ja, omdat ik me daar niet uh, 100% capabel toe achtte om daar ook echt de verantwoordelijkheid voor te nemen. Kijk, dat, dat zingen, ik, dat is een raar verhaal Huub. Nee, nou, dat zingen daar maak ik me geen enkele zorgen over. Maar uh, dat gitaar spelen, dat is voor mij uh, vrij nieuw. Maar ben je dan ook echt gaan les gaan nemen en zo nu? Ik heb sinds twee jaar les, ja. <laughs> ja, en ik heb daar ontzettend veel geleerd van mijn leraar Vincent. En het, eigenlijk wat ik de hele tijd merk is... Oh, zit het zo? Waarom, ik speel al dertig jaar met ongeveer de beste, beste gitaristen van Nederland. Waarom heeft nooit iemand me gezegd dat het eigenlijk in principe zo simpel is? Dat je bijvoorbeeld, dat wist ik dus echt niet, dat je een slagje had... Ik, uh, uh, shaka, shaka, shaka, shaka. Je hebt soorten slagjes. Ik dacht, iedereen doet dat maar op zijn geniale gevoel. Nee, je, je, je spreekt gewoon af met jezelf. Down, down, up, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. He, dat is het slagje. Naar beneden of naar boven. Mm -hmm. Dat had niemand me ooit verteld. Anneke, hoe dom is dat, dat hij dat niet wist? Nou, dat is helemaal niet dom. Nee, niet nee. Gewoon, okay. maar ik, ik heb namelijk precies hetzelfde ah. traject. Zie je Je bent jaar jonger. Ja, 20, ja, en nog langs in de uh, Dankjewel, maar... Uh, <laughs> nee, nee, nee, maar ik vind, dat, is, uh, dat is heel waar wat je zegt. Want je bent ook eigenlijk zanger. Ja, nou en dat, dat is, is, het. is... Ja, en, en, en, en zo... Ik, ik, heb, ik heb precies hetzelfde. Dat je zo gitaar uh, of piano, dat speel ik wel... Maar ook op een andere manier als gitaristen dat ja. zouden doen en zo. Dus eigenlijk, en als dat dan lukt, is dat wel extra speciaal. Omdat je gewoon niet heel erg uh, je persoonlijke ding erin ligt. Dus we hebben eigenlijk geen les gehad. Um, um, maar dus je rommelt maar wat aan. En soms komen wow. daar hele goede dingen uit. Ja, en dus je snapt ook de spanning wel die hij voelde toen hij hiermee begon. Ja, heel erg. Ja. Ja. Reageert de zaal erg anders dan wanneer de dijk optreedt? Ja, maar dat komt ook omdat uh, de constellatie waaronder ik met uh, mijn solo-programma optreed totaal anders is. Ik treed uh, solo op in theaters. Dus mensen zitten en mensen houden dan al hun mond. En dat is, dat is het tegenovergestelde diapositief van, van wat er met de dijk gebeurt. Ja, want daar staat iedereen mee te zingen. Volle in de zalen, in de zaal. bier halen, meezingen, dansen, uh, plezier hebben, tranen. Maar, maar dat, is, dat, is, dat is echt het andere verhaal. Dat is luid en dat is uh, overweldigend en veel. En uh, acht man op toneel, acht man crew. Schrik je dan niet van die stilte van zo'n zaal? Nee, nee, nee, nee. Ik vind het heerlijk. Ik zou dat bij De Dijk ook wel ietsje meer willen. Ik oh, mag, mag wel eens wat rustiger. Ja, want er zijn ook liedjes, nou, ook van De Dijk, uh, waarvan ik denk: nou ja, uh, daar hoef je niet per se uit volle borst mee te zingen. <lacht> dan kan je ook gewoon Luisteren een nemen. Ja ja, ah, ja, ja, ja. We mogen niet zingen. Is, wat zeg je? We mogen niet meer meezingen. Ja, je moet vooral doen wat je wil. Maar uh, de mensen denken ook wel eens dat ze ons er een enorm plezier mee doen. <lacht> en dat, is... dat is bij deze de wereld uit, dus. Dat is echt een, een misverstand. D dit had jij twintig jaar geleden niet gedurfd, zeg je? Niet het... gekund. Niet gekund ook. Ik had het heel graag gewild, maar dat ik had wel. het niet gekund. Nee, nee, nee, nee. Dus ik, heb het, ik ben, denk ik, vijftien jaar geleden heel voorzichtig, eigenlijk via het literaire circuit We begonnen met wat dan solo-optredentjes heet, te zijn. En dan had ik mijn gitaarje mee en dan speelde ik wat ik kon. Dat speelde ik en dat werd... Nou ja. En ik moet zeggen, de aandacht was ook zodanig dat ik dacht... hé, hey, daar, daar valt iets te winnen. Als ik mezelf ontwikkel, dan kan ik daar ja, mee verder. Ja. Stil verlangen is de titel. Het is een gedicht van Gerrit Komrij, hè? Ja, het is een lied wat we... Uh, samen hebben gemaakt. De, de, de NPS organiseerde in 2006 samen met de uh, uh, tijdschrift de revisor... Een, een, een literaire avond, de avond van het liefdeslied... werd ook voor de televisie opgenomen. En allerlei uh, dichters en dichteressen werden gekoppeld aan muzikanten. Met het verzoek om samen een lied te maken. Een liefdeslied. En uh, ja, je mocht dan een, een, een dichter van je voorkeur noemen... En, nou ja, ik, ik had Gerrit al een paar keer ontmoet en dat, we konden goed opschieten. En we hadden al iets dergelijks afgesproken om samen iets te doen. Dus dat leek me de gelegenheid. En Gerrit wilde het heel graag samen ja. met mij doen. Dus uh, dit is er uitgerold. Zo is het gekomen. Staan de nummers op je cd die uh, qua inhoud niet konden, CQ mochten, CQ paste bij de dijk? Nee, nee, dat is, dat is geen kwestie van uh, niet kunnen of mogen. Nee, nee, nee. Uh, de, er staan denk ik wel liedjes op die de jongens niet zoveel zegt. Die dan, ja... Ze is een vrouw, dat heb ik, uh, dat heb ik een keer dat had ik al gemaakt... en dat heb ik ook aan de jongens laten horen. En die zei, oh, kan, kan. Kan bij ons is, kan, bij, kan bij is ons, niet goed, hè? Is niet goed genoeg. <laughs> en ik dacht van, ja, maar er zit toch iets in... wat. Vrouwen, volgens mij, heel goed uh, herkennen. <laughs> ja. En uh, dus, uh, nou, ik denk, nou, geen punt, uh, dan doe ik het zelf. Ja, en dat geldt voor meer nummers. Sommige nummers heb je ook met de dijk gezongen en zing je nu alleen. Ja. En dat komt omdat ik van een. Uh, ja, omdat ik die, uh, die nummers heel leuk vind om zelf te spelen. En uh, ook omdat ik eigenlijk de uitvoering. Uh, de, de, de, um, uh, de, de, uh, ik maak de uitvoering simpel, en dan denk ik van, ja... goh, dat komt misschien wel eigenlijk meer in de richting... van hoe het lied eigenlijk uh, uh, uiteindelijk bedoeld is door onszelf. Ja, en nog een vrij scherp nummer over ons land, in dit land. Ja. We draaien, we graaien, we waaien met alle winden mee. Ja. Een mond vol over alles, maar eigenlijk geen idee. Ja, ik, moest, ik, ik hoorde die gaswinning-discussie, ik denk, ja. <laughs> Wat klopt, dat zouden erbij passen? Nou ja, kijk, laten we wel wezen, we kunnen... Ja, dat past daarbij. Uh, het, het, het, het gewin staat hier in Nederland toch al uh, een uh, eeuw of zes uh, voorop. Maar we zijn er groot mee geworden, laten we oh ja. wel wezen Zij jouw schoonvader niet let op de geldstromen? Ja, ja, ja. ja Heb let ik op... je ooit horen zeggen in een interview, let ja, op de geldstromen? Ja, ja, dat was Wim, Wim weer. <laughs> ja. ja, zeker. Ja, ja maar wat, wat bedoelde je daarmee? Nou, als je, als je wil ontrafelen hoe, uh, hoe de maatschappelijke... Uh, de maatschappelijke situatie en, en wat er zich aandient... Aan, aan, aan, aan, opeens aan problemen in de maatschappij. De banken? Nou ja, als het over geldstromen gaat, dan is, is, is dat het wel. Ja. Hou die in de gaten en wat die voor, uh, ja, wat, wat voor politiek voeren. Ja. Hoe leuk vond je dit project? Uh, en nu heb je het over... Uh, lange ja, ja, je project. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Maar omdat dan, het zo spannend was. Maar dan moeten jouw collega's, die het niet zo leuk vonden... dat je dit genoeg zich zorgen maken dat het vaker gaat wel, gebeuren. Nee. Dat het vaker gaat gebeuren. Wel, nee, zo, nou ja ik, zal, ja, ik zal wel doorgaan met leuke liedjes maken. En dan zal het uh, blijken of het voor de dijk is. Of uh, dan doe ik het zelf. Doe Tuurlijk. je het s'avonds in de tijd. Ik moet de hele tijd me verantwoorden voor die nee. jongens. Nee, nee, nee, nee. Dit is de eerste vraag die ik erover stel. Ja, maar, We je, zijn al tien minuten bezig. Nu, ja, maar ik... Ik heb al twintig interviews ja. achter de rug. Ja. En iedereen wilde, hoe vinden die jongen? Kijk, Anthony is bezig om met zijn vrouw... Nee, uh, nee, nee, je hoeft het niet toe te leggen. Mijn vraag is alleen, komt er meer van dit vast? Oké. Okay. Want muziek... Kijk, we zijn allemaal in de muziek gegaan... vanwege de vrijheid die het gaf. Nou, die vrijheid blijf ik nemen. Stil verlangen. Als u het een mooie nummer vond... en als u het graag wil horen, stuur dan ons een mail. Want uh, Huub gaat de twee uitdelen straks. En leg in die mail dan uit waarom... U vindt dat u hem verdient. Ja. ja, en die geldstromen, daar gaan we het ook over hebben. Want de SNS-bank ging bijna ten onder aan overmoedige vastgoedtransacties. En onder meer onze gast aan tafel, Erik de Vlieger... heeft daar in het verleden ook wel eens wat mee te maken gehad. Hij maakt zich nu ook nog zorgen over de Rabobank. Zometeen legt hij uit waarom dat is. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De rechtbank in Den Haag heeft de mannen die vorig jaar april de Haagse juwelier Stradman doodschoten veroordeeld tot 13 en 11 jaar cel. Een derde verdachte die de vluchtauto bestuurde kreeg 5 jaar. De straffen zijn lager dan de eisen van het Openbaar Ministerie, dat tweemaal 18 jaar en eenmaal 15 jaar cel had geëist. De rechter rekende de twee overvallers en de chauffeur zwaar aan dat ze hebben geschoten om na de overval weg te kunnen komen. De Libiër Abdullah al-Zenoussi moet worden uitgeleverd aan het internationale strafhof in Den Haag. Het de strafhof vraagt al langer om de uitlevering van Zenoussi en volgens de rechters moet Libië aan het verzoek voldoen. Zenoussi was het hoofd van de Libische inlichtingendienst onder de vermoorde oud Gaddafi. Libië wil Zenoussi zelf berechten en heeft steeds geweigerd om Zenoussi uit te leveren. Het is niet duidelijk of het land nu wel gehoor geeft aan het bevel van het strafhof.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 Ah, en we hebben even bij Amsterdam op de A10 Zuid tussen Watergasmeer en knooppunt Amstel staat 2 kilometer. En op de A10 vanaf het Watergasmeer richting Volendam staat 3 kilometer bij Zeeburg. Er is een ongeluk gebeurd in de Zeeburgertunnel. En de Zeeburgertunnel is daarom dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar nou, Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten zanger Huub van de Lubbev, oud-vastgoedondernemer Erik de Vlieger, Edison Kanshebben Anneke van Giersbergen en natuurbeschermer Emmet Messelink. die zo vertelt over slimme kraaien die op schepen de hele wereld overreizen. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD of via onze website ditistedag.nu transacties met vastgoed waarin tientallen miljoenen verdampte alsof het niks was ja dat was een van de molenstelen om de nek van de SNS bank Erik de Vlieger in het verleden ook vastgoedondernemer ook met dat soort transacties te maken gehad ik heb veel zaken gedaan met bouwfonds ik was een van de grotere klanten destijds ja want bouwfonds dat is overgenomen door SNS ja, deels ja. en deels door Rabo ja en ja. toen het nog bouwfonds was deed u daar zaken ja mee. met de vastgoedfinancieringstak, niet met de ontwikkelingsstak nee en, en vertel eens hoe dat ging in die tijd want dat was in de tijd van de boom van de vastgoed ja het was zeg maar, zeg maar midden negentig jaren ik kwam met een van de textielmachine is het familiebedrijf... dat we nog steeds hebben. En als er een voorraad, voorraadfinanciering van 2, 3, 400.000 gulden... Zeg maar, in die tijd aangevraagd moest worden... dan was je toch wel met de bank twee maanden bezig. En uiteindelijk, toen, toen ik bij Bouwfonds terechtkwam... ging het over vastgoedtransacties tot 100 miljoen. Want u stapte over naar, naar vastgoed? Nee, ik ging in meerdere industrieën. Vastgoed, scheepswerf, media en, en ons, ons textielmachinebedrijf. Maar mm het -hmm. was een kleiner bedrijf, zeg maar. En, um, en, en ja... Toen we in die wereld kwamen van de tussen de 10 en de 100 miljoen. Toen waren dat soort financieringsaanvragen eerder binnen een week beklonken. Dan dat uit mijn textielmachinebedrijf. een financiering van 2, 3 ton was beklonken. Maar toen ging het dan, u had dan een plan om bijvoorbeeld een project ja, te maken. Ja, dus ik, ik kan me nog een goed verhaal herinneren. dat ik een vrij groot huurcontract ondertekende. voor, een, voor Elsevier. Het was toen nog een stuk grond, sterker nog, te stond de McDonald's. En we hadden 100 miljoen nodig. Maar op het moment dat wij het huurcontract met Elsevier ondertekenden. om half vier vrijdag. werd ik om half zes door de bankier gebeld. Die me niet eens feliciteren, maar die zei: je gaat het toch wel bij ons financieren, hè, Erik? En die zei dan niet. Erik, mag ik even je papieren zien of het wel een deugdelijk project is of zo? Dat nou, was... het, uh, mijn projecten waren wel deugdelijk. Ja, wel nee, dat geloof ik wel. Ik geloof u wel. Ja. Ja. Maar misschien waren Kijk, er ook, maar, wel nou. mensen, ook wel mensen waarbij, waarbij het niet zo hebt. Uh, ja, goede... die of in de gevangenis, of die zijn failliet. Dat ja. kun je de krant op lezen. Ja, de vastgoedfraude is daar ook uit voortgekomen. Bijvoorbeeld. Dat hebben we ook ja, allemaal kunnen zien. Ja, ook, ook op tv. Ja. Wanneer kreeg u het gevoel van? Ja, dit kan maar niet gewoon voortduren. Nou, ik moment. ga niet zeggen dat ik in die tijd het gevoel had. Kijk, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben de media ingegaan. Ik heb in de Volkskrant een interview gegeven. En ik heb een aantal televisieoptredens gedaan. En ik heb alleen willen duiden op een eerlijke manier. Dat komt omdat ik belangeloos ben op dit moment. Ik, ik heb geen bank nodig. Um, heb ik een, een inkijkje willen geven in de sfeer, hoe de sfeer nu echt was. Ja. Maar dat heb ik natuurlijk voor een reden gedaan. Want ja, daar krijg ik ook natuurlijk veel kritiek op vanuit de branche. Ik heb het voor een reden gedaan. Omdat er dingen vandaag de dag misschien zijn... en volgens mij zijn die er ook... die over vijf jaar hetzelfde schandaal kunnen veroorzaken. Dus ik heb ook wel een beetje Het is nog niet een... afgelopen, zegt u? Nee, het is We niet. We hebben nu SNS gehad. Die dus eigenlijk min of meer ten onder zijn gegaan... aan het feit dat ze dat bouwfonds hebben overgenomen. Ja, ja. Maar u zegt, er is nog een grotere erfenis? Nou, er zijn nog meer zaken die, die, die gebeuren. Als ik één voorbeeld mag geven... de, de vastgoedportefeuille, de, de, de, zeg maar de vuile vastgoedportefeuille van de SNS... die bedraagt 8,8 miljard. Maar de FGH-bank, een volle dochter van, uh, van de Rabobank... die hebben een vastgoedportefeuille van, schrikt u niet, 19 miljard. Dan praat ik over commercieel vastgoed. Uh -huh. En die 19 miljard, die vastgoedportefeuille... is in principe met een paar kleine wijzigingen... net zo opgebouwd als de SNS-portefeuille. Maar dat is 2,5 keer zo groot. Dus dat is nog een veel groter gevaar. Nou ja, goed. Ik vind dat minister Dijsselbloem... direct eigenlijk moet ingrijpen op deze vastgoedportefeuille... van FGA-Bank. Want het moet geneutraliseerd worden... en geïsoleerd worden van de Rabobank. Anders gaat dat niet goed. Dat heet fencing in het jargon... Heb ik ook van mijn dochter en ja, ja? Nu haak ik af. Ja, ja weet je, ik, heb, ik, ik haak ook Ik noem het even, want er zitten misschien een paar insiders ja. te luisteren. Maar ja. u, u kunt zich voorstellen, die, die vastgoedportefeuille van de FGH Bank... die is 19 miljard. Maar die was twee jaar geleden 17 miljard. Nou begrijp ik er niks meer van, want... We hebben een vastgoedcrisis en de vastgoedportefeuille van de FGH-bank... Wordt Bank, meer waard? Ik, nee, ja, wordt meer waard, kennelijk. Of gebeuren is er gebeuren vreemde dingen dus. Nou, weet, ik weet niet of er vreemde dingen... Ik wil niemand beschuldigen, maar ik wil alleen vragen aan die minister... om die vastgoedportefeuille te neutraliseren bij de Rabobank... Maar, want het is een poisonpil. Maar hoe moet, hoe moet de minister dat doen? Die heeft net 3,7 miljard uitgegeven. Nee, de hij hoeft er geen geld voor uit te geven. Hij moet gewoon tegen de Rabobank zeggen... Rabobank, luister, deze portefeuille die mag de Rabobank als systeembank niet, niet raken. Rabo ja. zelf heeft een woningportefeuille van 200 miljard. Hm. Dat is nog meer schrikken, maar woningen valt er nog wel mee. Ja. Maar die 19 miljard van de FGH-bank is 2,5 keer groter... Dan de SNS-bank. Zou ze daar bij de Rabo niet al heel hard mee bezig zijn? Nee, dat houden ze geheim. Want okay. de FGH-bankcijfers worden, uh, worden niet gepubliceerd. Enbert? Misschien een vraag als leek. Als, als die portefeuille meer waard wordt, dan zou je zeggen, ze doen het kennelijk goed. Nee, het wordt niet meer waard. Ze hebben gewoon meer financiering afgesloten in een tijd dat we crisis hebben. Ze hebben hem groter gemaakt. Ze hebben groter gemaakt om meer geld te verdienen. Dus renteinkomsten. Dat zijn weer de geldstromen van de schoonvader van Huub van der Lubbe die we hier horen. geldstromen. Even naar het. Geldstromen. Gisteravond was het debat in de ja. Tweede Kamer. U heeft ja. dat al gevolgd? Ook via Twitter. daar. Uh, Slag van gedaan, dit was ons gevoel daarbij. Nou, dat hoge salaris voor de nieuwe topman. 550.000 euro. Verdedigbaar. Ik vind een bizar hoog salaris. Meer dan een half miljoen. Eigenlijk nog wel fors. Dat ik dat bizar hoog vind. Bizar hoog salaris. Zo is het. Een uitstekende bankier. Ik heb hier eigenlijk toch nog steeds wat moeite mee met dit bedrag. Ik vind het belachelijk hoog. Ik vind het verantwoord. Dat ik het een bizar hoog salaris vind. Verdedigbaar salaris. Blijf ik het een bizar hoog salaris vinden. Ik vind dit echt... Een idiote discussie. Bizarre. Ik vind het een bizar hoog salaris en daar blijf ik bij. How bizarre. How bizarre. Ik vind het een bizar hoog salaris, dat denk ik nog steeds. Het ging eigenlijk vooral over het salaris, hè? Ja, allemaal, ik vind allemaal holle retoriek. Het slaat nergens op. Ik heb, die, ik heb dat allemaal gezien. Uh, ik, ik heb ontzettend veel respect voor die Tweede Kamerleden... die daarover gingen praten. Maar technisch hadden ze er helemaal geen kaas van gegeten... Ja. behalve Klaver van GroenLinks. Nou, daar maar klinkt dat, het respect over. Nee, nee, ja, maar met het gepraat over die 500.000 euro... daar word ik nou eens helemaal misselijk van. De gemiddelde middenvelder bij Ajax vindt 1,2 miljoen euro. Okay, uh, dus dus ik, het is niet de goede discussie, Het vind. is niet de goede discussie. Als je met pindas betaalt, krijg je alleen apen. Ach, maar dus zo'n discussie over zo'n beloning... en over zo'n topbestuurder die dan zijn bonus terug moet geven... dat, dat is niet van mij. We belangrijk. hebben 3,7 miljard uitgegeven... en een portefeuille van 8 miljard aan onze kar hangen in Nederland. Dat vind ik belangrijk. En driekwart van het gesprek ging over het salaris van één persoon. Allemaal windowdressing. Niet zo boos worden. Ja, ik word er boos nee, over. Ja, ik word er boos het. over. Want ja. weet je... Het, uh, uh, aan het einde van de rit moeten we toch allemaal het bonnetje betalen. Maar het gaat me erom... ik wil dat mensen het oplossen. Ja. En niet maar, zitten semelen over een salaris van okay, een individueel. Daar had het dus niet over moeten gaan. Waar, waar dan wel over? Wat Moeten de politiek dan doen? U zijn net, nou oké, okay, Dijsselbloem grijpt in bij de raad. Ik, ik zal u dat vertellen. Ze hadden helemaal niks moeten doen. Dat het debat van gisteren was overbodig, want iedereen was het met elkaar eens. De oppositie en de regeringspartij waren het met elkaar eens. Dijsselbloem heeft de goede beslissing genomen. Ja. Heel goed gedaan. Je hebt ons nu, ons nu beschermd. En je moet het gewoon verder uit gaan voeren. En er moeten goede mensen op zitten. Daar word ik weer bang van, want de vastgoedportefeuille van de SNS-bank moet geliquideerd worden. Mm. Wie moet dat doen? De zij, ambtenaren. Zijn er zijn geen goede mensen voor? Ja, ik heb er nooit een ambtenaar gehoord, van een ambtenaar gehoord die een vastgoedportefeuille heeft. Dat toch een nieuwe to topman die van of die gaat het toch doen? Ik hoop het. Ik ja. hoop het. Ik hoop maar hoop goed, het. ze zijn er dus. Iedereen blij met Dijsselbloem. Goede beslissing genomen. Maar u vertelt net, er is nog veel meer aan de hand. Dus... Wat moet er nu gebeuren om te voorkomen dat we over een paar jaar. Of, of binnenkort weer met een met een Rabobank zitten die. Uh, nou, in de, de problemen Rabobank doet. is vrij groot. Die zult, maar, maar, maar de poison pill, FGH-bank moet geneutraliseerd worden. Ja. En dan moet je dan, je, dan moet maar is daar voldoende wetgeving voor? Zijn er, is, nee, is, nee. Nee, want het grote verschil is tussen de interventiewet in Nederland en de interventiewet interventiewet in Engeland, is dat ze in Engeland wel de mogelijkheden, mogelijkheden hebben om. Um, om zeg maar, die muren tussen te bouwen. FDM, de, de, de website, heeft dat gisteren heel goed duidelijk gemaakt. In, in, in het geval van Nederland kunnen wij die muren niet bouwen. En in Engeland met de wetgeving is die wat uitgebreider. Hm. Dat zijn we hier vergeten. Dus je kunt dan makkelijker onderscheiden de verschillende onderdelen ja, van een bank? alle füllers apart zetten. Dat, ja. de fullers, dat het fullers, zeg maar de goede, de goede dingen van de Rabobank niet kan, nee, niet kan okay. opeten. We praat er nu al heel straight over. Heeft u er niet zelf aan meegedaan? Dat vind ik een heel aparte vraag dat u zegt. Een beetje naïef, het is me vaker gevraagd. De, ik zei, ik zei, zei, wij zijn heel naïef hoor. Nee, u bent helemaal niet naïef, maar het is me vaker gevraagd. U zegt meedoen, meedoen met wat? Met die vastgoedbubbel. Nee, ik heb, niet, ik heb geld verdiend in het vastgoed. En ik ben niet gered door, met belastinggeld, maar de SNS wel. Ja, nee, dat snap ik, maar het is een bubbel. Nee, ik was klant bij, de, bij, bij, bij, bij bouwfonds. De, de, de bouwfonds heeft geld aan mij verdiend en ik heb geld aan bouwfonds verdiend. En ik heb niet een, een aantal projecten die nu in, in, in het bezit van de staat zijn. Toevallig waren dat allemaal goede projecten die we uh, Er was één project bij waar we nog steeds in. Dat is nieuw Babylon. En ik hoorde gisteren iemand. Dat is van nu een... van ons allemaal, toch? Ik, dat is nu van on... ik, dus ik heb het eigenlijk weer een stukje terug: ja. 16,8 miljoen het goed? Deel. Ja? ja, ik ben er helemaal blij om. Helemaal... Maar, ba maar Babylon is nou net het project van de SNS. Ja, die, die goed is. Hm. Daar gaan ze uitspringen, daar gaan ze niet veel op verliezen. Sterker nog, ik denk dat ze break-in van gaan spelen. En dat is, niet, dat, is, dat is niet toevallig, zegt u? Nee, dat u nee, daar trokken was. Nee, ik ben net Ik geef nu hetzelfde antwoord als Huub van der Lub. Uh, het mooie noemde toch komen. Wat zei ook weer Huub. Uh, maar nooit het gevoel gehad van ik heb toch meegedaan in een wereld die eigenlijk gewoon die deugd en misschien randen opgezocht waar ik, dat ik, eigenlijk niet kon, nee? Ik, ik, ik heb in mijn voorstandartikel gezegd dat we met z'n allen totaal waanzinnig waren. Ja, dus ja? u zelf ook? Absoluut, ik, absoluut. Ik, ik, ik, ik had zoveel succes in het vastgoed... en ik begon op een gegeven moment te geloven dat het aan mij lag. En dat was niet het geval? Nou, het lag aan de markt en het lag aan, aan de kredietverstrekking. Ik heb natuurlijk wel de juiste beslissing genomen destijds... door daar de goede beslissing voor te nemen. Maar ja, er zijn geen projecten die in ellende zitten. Nee. Maar ik heb natuurlijk ook meegedaan aan die hele... Grappenmakerij, zeg maar. Van der Le hoe luister jij nou? Want je bent altijd heel maatschappijkritisch geweest. Het, heb jij een gevoel van, we hebben het altijd gezegd? Oh, nee. Ik heb nee, niet gezegd. Maar, maar je, je kan wel iets onderscheiden. Dat het, uh, dat het allemaal veel te veel was. Toen al. Ja, dat, uh, dat, was, wel nog, oh, dat was ook wel een maatschappelijk gevoel. Alleen ja, uh, de mensen die er... Met die geldstromen omgingen, die, die, zijn, die, die woven dat weg als onzin. Ja, klopt. Maar het is. Kijk, ik, ik hoor dat en ik denk, ik denk de hele tijd: schuifkaas. Schuifkaas? Zoals, schuifkaas, denk ik. Zo zit. Maar ik weet er niks van. Hè? Maar volgens mij zit het hele bankwezen en hoe dat allemaal met de bouwwereld aan elkaar hangt. En hypotheekverstrekkingen en noem maar op. En de staat die dat dan vervolgens weer moet opvangen. Het gaat om geld wat er eigenlijk niet is. Dat, de, de tijden dat uh, een bank uh, wat hij aan krediet verstrekte of aan geld uitgaf... Uh, moest bufferen met goud, die tijden, die, dat hebben ze al lang geleden afgeschaft. Mm. En daarmee is die ellende gekomen. Mm. Als we allemaal nu naar een bepaalde bank hollen... En we willen allemaal, hè, die in het nieuws komt vanwege... nou, er is iets aan de hand. We willen allemaal ons geld. Dat kan niet. Dat gaat niet. Nee, want dat en is dan kan niet. je naar een volgende bank... of die kan wel leiden bij een volgende bank... maar die zeggen ook... nee, de kaas, die hebben we nu doorgeschoven naar die veilige En ja, vandaar post. de schuifkaas. Oh ja, ja, ja. Ja, ja we zitten met z'n... En Erik en en de Vlieger die knikte ja, toen jij het over schuifkaas had. Ja, was. maar het is wel iets geduanceerder ja, dan dat. Natuurlijk. Dat, dat ik weet ik. Maar, maar kijk, het, het probleem is, in de schuifkaas... als de schuifkaas een domino-spel wordt van kaas... <laughs> Dan de, en daar zitten we nu in. En, en, en, dus ik noem het meer een domino-schuifkaas. Ja. Misschien, misschien een mooi nieuw product. Ja. Ik denk dat de dichter ja, van de maar, dag maar, hier maar, wel wat maar, mee kon uh, uh, Maar wat er helemaal... Uh, ja, wat ik, wat ik wel ernstig vind... is dat uh, wij hier nog steeds denken... dat we een enorme pot met het geld zitten te verdelen. Terwijl, mij, naar mijn idee... maar dat geld, dat hoort hier niet. Dit is afkomstig uit derde wereld, uit... Ontwikkelingshandel. Daar... China en zo. Ja, daar zit het ook nu. Alles, alles ja, nee, naar China, ja, die, ja, gaat, die ja. kiest nou, he, die blijkt sterk genoeg te zijn om voor zichzelf op te komen. Nee, maar die hebben genoeg geld verdiend om het product aan ons te leveren. Oh, en daardoor ja, zijn ze ja, sterk. Ja, okay, ja, okay, ja. Okay, okay. Goed Tot zover de toestand ja, ja, in de, de wel wereld. De economische... Ja, ja. <laughs> ja. In de ja. We gaan naar Anneke van Giersbergen. Je mag naar de microfoon lopen als je wilt. Je bent een kanshebber op de popprijs voor de beste muzikant, de Edison. Uh, we gaan na drieën met jou praten, maar nu alvast ga je voor ons zingen. Wat ga je voor ons zingen? Een uh, liedje four years. Mm. En ik zet mijn koptelefoontje even. Ja, heel goed. Natuur op één. Vandaag met Emmet uh, Messelink, je bent Autoradio 1 collega... en tegenwoordig directeur van natuurbeschermingsorganisatie Arosha. Je wilt het hebben over de huiskraai, dat klinkt als een heel vriendelijk beestje. Hij is heel vriendelijk, hij is volgens mij ook heel slim. Heel slim? Ja, het is een kraai die uh, oorspronkelijk niet in Nederland voorkomt. Uh, de meeste mensen kennen wel uh, de kou en de roek of de zwarte kraai. Nou, die zien we overal in Nederland... De huiskraai komt uit India oorspronkelijk, maar verplaatst zich over de wereld door met schepen mee te liften als verstekeling. En dat is niet alleen naar Nederland gebeurd, maar daarvoor ook al naar hele grote andere delen van de wereld. Midden-Oosten zit vol met huiskraaien en ook de oostkust van Afrika, daar zitten ze vol op. En hij zit dus overal inmiddels? Hij zit overal, op, maar toch wel voornamelijk in het tropisch deel van de wereld. En het is nu 18 jaar geleden dat er twee jonge huiskraaien in Hoek van Holland opdoken. Nou, logische plek natuurlijk, er komen een paar schepen langs elke dag. En het heeft er dus alle schijn van eh, dat die ook met een schip zijn meegelift... waarschijnlijk vanuit het Midden-Oosten naar Nederland. En ook hier hebben ze zich gevestigd, zijn ze gaan broeden... en is er een kleine kolonie ontstaan. 25 leveren nu, Hoek van Holland. Eigenlijk de enige plek in heel Europa waar die beesten voorkomen. En niet echt tropisch hier. Niet tropisch. Kennelijk leven ze hier toch goed. Uh, ze zijn veel te vinden bij de patatkraam. Uh, oh. Op de boulevard daar in de uh, Hoek van Holland. Dat, dat zegt misschien wat. Um, ja, de meest fascinerende vraag vind ik eigenlijk. Hoe, hoe werkt dat bij zo'n beest? Verzint hij nou van als ik op een schip vlieg? en meevaar, dan kom ik op een plek... waar het leven misschien nog wel beter is dan waar ik nu wel. <lacht> nou, dat is ongetwijfeld wel erg menselijk geredeneerd. Um, maar ik dacht, laten we om, om na te denken... over wat kraaien kunnen en weten... Uh, even een forse stap teruggaan in de tijd. Want er is in de loop van de eeuwen veel over geschreven en over nagedacht. Ik kwam uit in 600 voor Christus... bij de fabels van Aesopus, Griekse dichter. En dat zonder de tijdmachine. Meestal hebben we daar een tijdmachine voor, maar we doen nou ja, het vandaag zonder. We Gaan doen het vandaag in één stap... Um, een hele korte fabel, ik ga hem even voorlezen. De kraai en de kruik. Ooit was er eens een zomer waarin het zo droog was... dat zelfs de vogels geen water meer vonden om te drinken. Maar op een dag vond een dorstige kraai een kruik met daarin een beetje water. Maar de kruik was hoog en had een smalle hals... waardoor de kraai niet bij het water kon komen. Hij probeerde van alles, maar het lukte niet. Het arme dier dacht dat hij ging sterven van dorst. Maar toen kreeg hij een idee met zijn snavel nam hij kleine steentjes... en liet ze één voor één in de kruik vallen. En met elk steentje dat in de kruik viel, kwam het water een beetje hoger. Toen hij genoeg steentjes in de kruik had gegooid... stond het water hoog genoeg, zodat hij ervan kon drinken. Nou, dat was in de tijd dat men nog naar vogels keek... om daar vooral morele lessen uit te trekken. Dus dan staat er heel mooi onder... wanneer we in nood zitten, kan een goed gebruik van ons verstand... ons daar vaak uithelpen. Jo. Dat werd al gerelateerd aan zo'n verhaal. Ja, maar dat zegt iets over de slimheid van de kraai, wat dat betreft. Dit is later nagedaan. Het blijkt niet zomaar een fabel te zijn, ze kunnen het echt. De kraaien. Kraaien kunnen dit. Nou, dan een hele grote stap naar afgelopen week in het nieuws. Uh, Vlaamse gaaien. In gevangenschap uh, worden die soms gehouden. Uh, wat blijkt? Uh, de mannetjes observeren de vrouwtjes... die op een dieet worden gezet van uitsluitend meelwormen. Uh, dat houden ze een poosje vol zo. Dan mag het mannetje bij het vrouwtje komen. Die voeren elkaar wel eens. Wat blijkt? Het mannetje geeft op zo'n moment niet die meelwormen. Hij kan kiezen uit voedsel... Maar eerder een motje, een nachtvlinder. Want kennelijk kan zo'n kraai zich verplaatsen... in het gevoel van het vrouwtje... en dat hij op een gegeven moment ook wel zin heeft in wat anders. Nou is wat wilde. anders vandaag. Kortom, vogels hebben inlevingsvermogen. Ja, niet een beetje. Dat gaat om gezonde voeding, niet te veel van hetzelfde, maar ook Precies, iets anders. afwisselend dieet. Verandering van spijs doet eten. Um, dit, dit is door de onderzoekers gepresenteerd als een behoorlijke ontdekking. Dat, dat primaten, apen, zich kunnen inleven in de anderen, dat weten we. Van vogels was dat tot dusver ik niet bekend. En, en dan is het ook logisch om te denken. Ze kunnen heel goed nadenken van, weet je wat, we gaan eens in Nederland ja. kijken. Hoek van Holland. Het is mijn open vraag. Volgens mij, die huiskraai is een fantastische testcase... om te kijken of die vogels misschien nog meer kunnen dan wij al denken... op grond van die meelwormen. Ja. Kan het zo zijn dat een vogel die in een hele drukke populatie... in een kuststad zit, denkt... Dat schip daar, dat is, een, uh, dat is een goede plek om te zijn. Wie weet wat er komt. Ja, dus zullen, zullen we eens luisteren hoe die klinkt? Laten we dat doen. Ja, voor de, voor de zangers aan tafel is het toch goed om even te zeggen... dat de kraai een zangvogel is. Dus dit is een welluidend uh, geschal. Dus een opvallend geluid. Het is bijna meeuwachtig. Het lijkt ja. op opnieuw. Heel hoog. Maar we willen ze weg hebben hier, heb ik me maar laten vertellen. Ja, dat, dat is een beetje de sombere kant van het verhaal. Um, die discussie is gaande. Um, want um, ik, ik was daar eerst niet zo voor, moet ik zeggen. Maar ik ben wel een beetje aan het twijfelen geraakt. Um, uh, huiskraaien schijnen zich te ont kunnen ontwikkelen tot echt een, een volkomen plaag. Uh, die maar ze zijn met z'n 25, zijn. Nu 25. Aan het begin gaat die groei vrij beperkt. 20% per jaar, gemiddeld. Maar op een gegeven moment gaat dat wel aantellen. En berekeningen komen erop neer dat we met 30 jaar... Er dan eens wel 100.000 zouden kunnen hebben. Oké. Okay. En willen we dat? Want die beesten nemen hun plekje in... in de voedselketen, verdringen onze eigen vogels... plunderen kolonies waar zeldzame sterns broeden, enzovoort. Ik dacht altijd, loop zo'n vaart niet... totdat ik een rapportje vond van mijn eigen organisatie, Arosha, die werkt ook in Kenia. Daar staat boven, Control of the Alien Pest... De housecrawl. Uh, <laughs> wat doen we met het vreemdelingengevaar van de huiskraai? Oké, okay, dus wel gevaarlijk. En inmiddels heeft de rechter over gezegd dat die weg moeten? Nee, de rechter heeft gezegd dat het voor ons nog niet mag. Er ligt een bezwaar. Oh, niet, niet uit uh, roeien. Nog niet. Oké. Okay. Er ligt een bezwaar van de faunabescherming, een vrij radicale uh, beschermingsclub. Die zegt: uh, handen af van die huiskraai. Er wordt nu op gebroed. Um, gebroed letterlijk, dat dus zou mooi, ik bijna ja. zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, ik. Schat in dat het er toch wel van zal komen. Dat, dat, dat hij uh, weg moet. En die... is dat ingewikkeld? Kan je er gewoon met een groepje jagers op af... en heb je zin een dagje te pakken? kan Ze zullen gevangen worden in dat geval. Okay. Uh, dat kan nog wel met 25, maar je moet niet al te lang wachten. Want als er straks 125 zijn, wordt het echt ingewikkelder. Want ze verstoren het evenwicht echt als ze met veel zijn. Nu niet, maar die kans... Is er wel. En maar als ze de... zo slim zijn, dan, gaan ze, dan maken ze zich natuurlijk uit de voeten. Nou ja, ze hebben geen voeten, maar ik bedoel dan. Nou ja, dan wordt, wordt dat, dan dat we wel over ook bij de rechtbank aanget. zijn geweest. Nou ja, dat als het is als was. Het is wel zo, als je daar een vangkooi neerzet, dan vang je er waarschijnlijk twee en de rest uh, zegt uh, bekijken maar. Nu kennen we die truc. Ja. Dus dat, dat gaat op die manier niet werken. Dat moet je handig aanpakken. Zolang ze er nog zijn, is het echt een attractie in uh, natuurland. Uh, dagelijks liggen daar fotografen bij die patatkraam op de boulevard, uh, verschijnen de foto's op internet. Het is, het is toch een heel aaibaar dier, zolang die daar. Is en het ziet er ook heel anders uit dan een gewone kraai. Een, voor kenners is het een groot verschil. Hij heeft een veel bruinere voor nek. Voor En hij is wat kleiner. Voor leken is het niet zo heel makkelijk. En denk. waarom patat? Lekker warm. <laughs> Kraaien en opportunisten die pakken wat ze kunnen pakken. Of het nou <laughs> okay. patat is of jonge vogels uit de nesten. Ze zouden het in de vastgoedwereld goed doen. Ik vrees van wel. <laughs> Ik vrees van wel. Het zijn de vast, vastgoedjongens van de vogelwereld. Laten we <laughs> okay. het daarop houden. Hup van der Lubbe. we hebben jou gevraagd om uh, twee uh, mensen uit te kiezen om een cd van jou uh, van Simpel van Lange uit te reiken. En je hebt een blaadje gekregen mee, mis je soms je leesbril? Je kijkt heel moeilijk. Nee, nee, dat <laughs> gaat. Uh... Lukt het wel? Heb je de twee uitgekozen? Of ja, heb, je, ja. heb je nog iets meer tijd nodig? Nou, eigenlijk nog heel eventjes. Eigenlijk nog heel eventjes. Zullen we het anders dan uh, tegen half vier even bekend maken? Oh, wacht even. dan? Ik zou zeggen, uh, René Postma. En Tom de Vos. Maar ook waarom willen we altijd weten? Ja, ja, nee, ja, ja, ja. Oh. Ik kan die niet lezen, <laughs> ja, Jawel. En ze zijn alle, allemaal complimenteus. Dus Kijk. dat vind ik een beetje gek om nee, dat te zeggen. Nee, nee, nee, doe maar. Zeg, zeg het gewoon. René Postma zegt: Na nou, dit prachtige lied uh, te hebben beluisterd. Ik direct een kaartje heb gekocht voor het optreden van Huub in Veendam op 17 februari. Het zou mooi zijn dat ik de liedjes al van tevoren kan luisteren. Ah, dat, is dat, is, dat, die, dat die ingelezen is. Ja, en de andere, uh, mm, nou dan kies ik. Zijn het maar twee? Ja, mag er dan Ja, drie? Ja, ja. Oh, twee, ja, mag drie, maar dan hebben we drie cd's van jullie nodig. Oh, okay. uh, Tom de Vos wordt het dan. Tom de Vos, omdat mijn kleindochter Melika pas naar een speciale school is gegaan voor epileptische kinderen. Ze is zo'n fantastische vrouw. En haar moeder trouwens ook. Nou, ja. Mooi, dankjewel. We gaan uh, op naar het nieuws van drie uur. En dat zijn, daarna zijn we bij u terug. Dan gaan we nog allerlei dingen doen. Anne gaat, gaat nog een keer zingen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar Dit Is De Dag. Ook na drie uur. Tot zo. Benieuwd hoe Dit Is De Dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Dan kom je tot...